Gert Luc met het NOS Journaal. Premier Rutte zegt dat het vertrek van Kamerlid Brinkman bij de PVV voor de samenwerking in de coalitie geen gevolgen heeft. Hij benadrukt dat hij de leider is van een minderheidskabinet van VVD en CDA. De PVV gedoogt het kabinet en Brinkman heeft aangegeven dat hij het kabinet blijft steunen in de Kamer, zegt Rutte. Hij ziet ook geen aanleiding voor nieuwe verkiezingen waar PvdA, SP en GroenLinks op aandringen. Rutte vindt het wel verstandig als VVD, CDA en PVV overleggen over de situatie die nu is ontstaan. Ook CDA-fractievoorzitter van Haarsma Buma wil overleggen. Buma wil zeker weten dat de partijen na het katshuisberaad een meerderheid hebben voor hun bezuinigingen. PVV-leider Wilders noemt het opstappen van Brinkman een triest moment. Volgens hem was zijn vertrek onnodig. De diëtist hoeft niet terug in het basispakket. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat de Nederlandse Vereniging van Diëtisten had aangespannen tegen minister Schippers.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 Dus Kuijer krijgt 450.000 euro en daarmee is de grootste prijs ter wereld op het gebied van kinderliteratuur. Kuijer is vooral bekend van de boeken over Maatlief en Polleke. Hij won meerdere keren een gouden griffel en kreeg in 1979 de staatsprijs voor kinder- en jeugdliteratuur. Het weer vanavond en vannacht vrij helder, verder kan er een misbank ontstaan, het koelt af naar een graad of drie... Morgen veel zon bij een zwakke tot matige wind. Het wordt 12 graden op de wadden en 16 graden in het zuidoosten van het land. Dit was het. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A4, de naar richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoude 5 kilometer. Dat is na een aanrijding. Er zijn twee rijschokken dicht. Op de A10, de ring Amsterdam-West richting Zaanstad voor knooppunt Koenplein 4 kilometer. A15, Rotterdam richting Europort bij Rotterdam scharloos 2 kilometer. Daar staat een vrachtwagen stil op de rechte reishok. En Op de A20, Gouden Hoek van Holland tussen Spaanse Polder en Vlaardingen, 4 kilometer. Op de verbindingsweg naar de A4 bij het staat ook een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 Ayo B, what up A? A what we want? Want them to say. Love you. I promise to always love you. In the got soul in the beauty of a melody. Right zfmzandvoort.nl thing to me. Why did you do it? Why did you do that thing? She's from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 Zwa van